Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenne de Wit. Behandeling Brandon niet wenselijk, maar wel correct, zegt staatssecretaris. OV-personeel drie grote steden dreigt met staking. En rookverbod wordt strenger gehandhaafd. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten vindt de manier waarop de verstandelijk gehandicapte Brandon wordt verzorgd niet wenselijk. Maar de zorg voldoet volgens haar wel aan de criteria. Uit een tv-programma van de EO bleek dat de 18-jarige Brandon... in een instelling in Ermelo al drie jaar dagelijks aan de muur wordt geketend... en dat hij nauwelijks buiten komt. De staatssecretaris sprak in de Tweede Kamer van een situatie... die we niet kunnen accepteren. Vrijheidsbeneming is een van de ergste dingen... die iemand in een zorginstelling kan aandoen, zei ze. Veldhuizer schat dat zo'n 40 mensen... in vergelijkbare omstandigheden verkeren als Brandon. Ze zoekt samen met de sector... naar een betere oplossing voor dit soort gevallen. De staatssecretaris gaat ook praten met de mensen die bij Brandon zijn betrokken, onder wie zijn moeder. In de Limburgse bouwfraudezaak is een ex-directeur van bouwbedrijf Jansen de Jong veroordeeld voor omkoping. Hij kreeg 14 maanden celstraf. Volgens de rechtbank in Den Bos heeft hij tussen 2004 en 2009 Limburgse ambtenaren omgekocht. Een tweede ex-directeur kreeg een half jaar cel. Verder werden provincie- en gemeenteambtenaren veroordeeld... die in ruil voor geld en reisjes... vertrouwelijke informatie en opdrachten gaven aan Jans en de Jong. De gestrafte ambtenaar moet een jaar de cel in. Zijn vrouw kreeg een voorwaardelijke celstraf. Van de 15 verdachten werden er vier vrijgesproken. In november kreeg het bouwbedrijf zelf van de NMA al een boete... van ruim 3 miljoen euro voor verboden prijsafspraken. Medewerkers in het openbaar vervoer in de drie grote steden gaan half februari staken. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden er een dag lang minder bussen, trams en metro's. Een deel van de dag ligt het vervoer helemaal plat, zeggen de vakbonden. De staking is op 14, 15 en 16 februari. Op maandag de 14e wordt in Amsterdam gestaakt, dinsdag in Den Haag en de laatste dag in Rotterdam. Het personeel van de OV-bedrijven protesteert tegen de bezuinigingen als gevolg van de aanbesteding van het openbaar vervoer. In het regeerakkoord staat dat de drie grote steden het vervoer per 2012 moeten aanbesteden. Zo moet 120 miljoen euro worden bespaard. De Verenigde Staten oefenen grote druk uit op Nederland... om te voorkomen dat het bedrijfsleven hier zaken doet met Iran. Dat blijkt uit de Amerikaanse ambtsberichten die de NOS van Wikileaks heeft gekregen. Geregeld dringen Amerikaanse diplomaten er bij Nederlandse functionarissen op aan... om leveranties tegen te houden of exportvergunningen te weigeren. Tegen Iran zijn internationale sancties van kracht. Er geldt een embargo voor goederen die kunnen worden gebruikt... voor het maken van wapens of dingen voor de nucleaire industrie. Vorig jaar hield Nederland 242 zendingen voor Iran tegen. Dat zijn er veel meer dan in 2009. Toen gebeurde dat nog maar 61 keer. Justitie in Tunesië is een onderzoek begonnen... naar de bezittingen van de verjaagde president Ben Ali en zijn familie. Er wordt ook gekeken naar bankrekeningen in het buitenland... Vermoed wordt dat Ben-Adi en zijn vrouw en andere familieleden... jarenlang grote sommen belastinggeld achterover hebben gedrukt. Dat geld investeerden ze in luxe goederen en vastgoed. Ook zouden grote geldbedragen zijn verdwenen... naar privébankrekeningen in binnen- en buitenland. Zwitserland heeft het tegoeden van Ben-Adi inmiddels bevroren. Ben-Adi en zijn vrouw vluchten vorige week naar Saoedi-Arabië. Minister Schippers wil dat het rookverbod in de horeca... intensief wordt gehandhaafd. Volgens cijfers van de voedsel- en wareautoriteit... wordt in ongeveer de helft van de cafés en discotheken weer gerookt... en de Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over. Schippers wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen... dat er niet meer wordt gerookt in gelegenheden waar dat niet mag. Ze voelt overigens niets voor een anonieme meldlijn... over roken in cafés zoals het CDA had voorgesteld. Ze zei verder dat schoolpleinen rookvrij moeten worden. Nu is nog maar één op de drie dat. Staatssecretaris Bleker wil de varkenssector helpen. Die had al te kampen met lage prijzen voor varkensvlees. en Daar is de ingezakte vraag door het Duitse dioxineschandaal nog eens bijgekomen. Volgens Bleker kunnen de prijzen weer stijgen... als het varkensvlees voorlopig uit de handel wordt genomen en opgeslagen. Hij gaat zich daar sterk voor maken bij zijn Europese collega's. Artis krijgt van de provincie Noord-Holland een subsidie van 10 miljoen euro... voor de restauratie en renovatie van vier monumenten in de dierentuin... Het geld is bestemd voor de renovatie van het Vogelhuis en het Apenhuis, gebouwen uit 1908 en 1910. Ook de zogenoemde ledenlokalen en het grote museum bij de Rijksmonumenten worden gerenoveerd. In het museumgebouw komt de eerste dierentuin ter wereld voor micro-organismen, de microzoo. Met het geld wordt ook de herinrichting van het historische park betaald. Artis heeft voor de verbouwingen ook subsidie gekregen van de Rijksoverheid. Tot besluit het weer. De buien trekken naar het zuiden weg. Ze worden gevolgd door opklaringen. Vannacht ook opklaringen en temperaturen van iets onder nul. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 2 graden in het binnenland en 5 aan de kust. Na morgen iets meer bewolking, maar verder verandert er weinig. ANEB, verkeersinformatie. Het is een qua omvang normale avondspits. En er zijn ook niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek... 9 kilometer langzaam rijden. Stond daar een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is wel weer vrij. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is veel vertraging momenteel. Tussen Hendekilo Ambacht en Sliedrecht Oost staat 10 kilometer file. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? De rechte rijstrook is dicht.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. 8 over 6, goedenavond. De Kamer en het kabinet zijn het eens: het vastbinden van mensen, zoals gebeurt met de 18-jarige Brandon, het zou niet moeten kunnen. Want dat is de conclusie van het spoeddebat over dit onderwerp. Marcel Brillen in Den Haag, jij kent het klappen van de zweep in de Tweede Kamer. Kun je dan ook concluderen dat het ook niet meer gaat gebeuren? Dat vastbinden niet bij Brandon en niet bij soortgelijke gevallen? Nou, in ieder geval is dat geen garantie die gegeven wordt van de een op de andere dag. Want uh, je lost zoiets niet zomaar op. Je kunt wel uitspreken dat je het niet wil. Uh, dat je daar allemaal over eens bent. Dat het geen goede zaak is. Maar los het dan nog maar eens op. Dus uh, ja, de komende tijd zal uh, dit... Uh, bij Brandon wellicht nog blijven gebeuren. En ook bij al die andere gevallen. Want er zijn er nog zo'n veertig andere mensen... die uh, ja, een soortgelijk geval zijn en het gelijke problematiek hebben. Dus nee, je kunt niet zeggen dat uh, na zo'n Kamerdebat... Uh, er onmiddellijk uh, actie ondernomen wordt. Niet zozeer is dat onwil, maar gewoon omdat het uh, moeilijk en lastig is... om antwoorden te vinden op die moeilijke vragen. Maar uh, zoals gezegd, iedereen vindt het vreselijk om te zien. En die inzet is het dus om hier wat aan te doen... Iedereen vindt het vreselijk om te zien, ook de staatssecretaris zelf. Afschuwelijk om te zien hoe zo'n leuke jongen... die ook aardig praat tegen je, want het lijkt alsof je zelf in die kamer staat. En zijn moeder. Want ik heb zelf kinderen en ik weet dat je als moeder alles wilt voor je kinderen... En het moet verschrikkelijk zijn als jouw kind geen toekomst heeft... Nou, je, je proeft de emoties hè, bij de staatssecretaris. Um, is de Kamer daar tevreden mee of wil ze eigenlijk ook vooral zakelijke actie? Nou ja, kijk, ze zijn wel tevreden over hoe ze vandaag dit debat heeft aangepakt. Je zou kunnen zeggen dat ze de juiste toon die gekozen heeft in het debat... de juiste sna heeft geraakt. Maar inderdaad, er moeten nog wel uh, plannen gemaakt worden. En uh, één zo'n debat, dat is prima. En uh, de woorden zijn mooi, maar ja, nu de daden nog. Maar goed, terugkijkend op dit debat was iedereen wel tevreden. Zoals ik al zei, ook Renske Leijten van de SP, die toch altijd erg kritisch is, was tevreden over de opstelling van de staatssecretaris. Voorzitter, toen wij de brief ontvingen, toen schrok ik heel erg. Ook met de begeleidende nieuws in de media. De instelling heeft goed gehandeld, de regering staat achter het beleid. Terwijl we allemaal het beeld hadden gezien van deze jonge man die vastgeketend zat. De staatssecretaris heeft het wel goed gemaakt in dit debat. Ze heeft laten zien dat ze dit ook niet wil en dat ze alle mogelijkheden wil aangrijpen om dit te voorkomen om dit op te lossen. En dat is een goede uitkomst van dit debat. Uitkomst van het debat is het, het is nog niet helemaal afgelopen... maar wel bijna dit debat. Verder kondigde de staatssecretaris aan... dat ze gaat praten met de moeder van Brandon. Uh, dat ze van plan is om naar de instelling te gaan waar hij zit. En uh, dan verder na te denken over hoe uh, dit probleem... ook van, zoals ik eerder al zei, die andere 40 mensen opgelost... zou kunnen worden. Of dat mogelijk is, en zo ja, hoe. Marcel Bril vanuit Den Haag, inderdaad. 40 patiënten zitten in een vergelijkbare situatie. Dat denkt althans het Centrum voor Consultatie en Expertise, het CCE. Daar wordt ingeschakeld als instellingen niet verder komen met de behandeling van een patiënt. Dat vertelt Rieneke de Wit van het CCE aan verslaggever Tanja Braun. Dan komt u bij zo'n instelling die om hulp heeft gevraagd... omdat zij niet meer weten wat ze met iemand aan moeten. Ja. Wat kunt u dan wel wat zij niet kunnen? Op het moment dat wij goed in beeld hebben gebracht... wat ze zelf allemaal hebben gedaan of nog zouden kunnen doen... en dat is achter de rug, euh, maken wij een analyse... Uh, van uh, wat hoort er bij de cliënt... en uh, wat is, heeft te maken met de reactie van de omgeving op de cliënt. En op basis daarvan zoeken wij uh, deskundigen op maat. Vliegen wij bij wijze van spreken hulp op maat in? En dat kan variëren van een neuroloog of een psychiater... Uh, tot een pedagoog of een psycholoog. Uh, het kan gaan om een uh, ervaren verpleegkundige... die uh, op de werkvloer uh, een andere manier van kijken... of een andere manier van reageren intraint. En dan lukt het altijd om iemand uit zo'n situatie te halen... om ervoor te zorgen dat hij niet meer zo lang op een dag vastzit? Uh, heel vaak uh, kunnen we echt goede voortgang maken. Uh, er helemaal, altijd en er helemaal uit. Nou, dat durf ik niet voor mijn rekening te nemen. Maar in het overgrote deel van uh, de gevallen waar wij komen kunnen we wel echt goede voortgang boeken en eh, kwaliteit van leven nadrukkelijk bevorderen. Ja, want dat is wat u wil. Het uitgangspunt is dat iemand niet aan de muur vastzit? Ja. Op het moment dat je een situatie aantreft als deze... Euh, nou, wil je inderdaad wel heel erg graag waar, waar je naartoe zou willen en wat ook regelmatig lukt en niet altijd en ook niet voor altijd, is dat iemand in elk geval een normaal dagprogramma heeft en inderdaad regelmatig naar buiten kan. Bedoel, je wilt toch iemand een zo gewoon mogelijk, en zo goed mogelijk leven eh, helpen leiden. Ja, ze hebben ook uw hulp ingeroepen bij het geval van Brandon. Ja. Wat heeft u kunnen doen daar? Uh, wij doen over individuele zaken geen uitspraken. Maar u bent betrokken geweest? Wij zijn betrokken geweest. Tot ja. wanneer? Uh, nou, wil ik niet al te veel over zeggen, maar we hebben twee jaar geleden... de formele adviestraject afgerond met de afspraak dat wij erbij zouden worden geroepen... Als daar aanleiding toe is. En dat is daarna in ieder geval nog één keer uh, gebeurd. Ja, toen dat traject werd afgesloten, was de situatie toen zoals die nu is? Daar doen we uh, geen uitspraken over. Meer in het algemeen kan ik zeggen dat uh, uh, wij niet geneigd zouden zijn om een traject af te sluiten als dit de situatie is uh, uh, zoals we hem die nu gezien hebben bij Brandon. Dan was u liever ook de afgelopen tijd misschien nog een keertje om raad gevraagd? Ja. Is dat gebeurd? Uh, wij zijn één keer om raad gevraagd en dat was in uh, dat is al ongeveer een jaar geleden. Omdat het toen weer vastliep. Toen was er een incident en toen hadden ze behoefte aan ons advies en dat hebben we toen ook gegeven. Um, het feit dat er nog best wel wat mensen vastzitten elke dag, mm -hmm. wat vindt u daarvan? Nou, dat is natuurlijk ellendig. Dat zouden wij toch geen van allen willen voor onze kinderen of onze familieleden of onze vrienden. Uh, dus dat is niet wat we moeten willen. En uh, wij vinden ook niet dat we daar genoegen mee moeten nemen. Dat betekent dus dat we door moeten gaan in dat soort gevallen met doorzoeken, kijken uh, wat de mogelijkheden zijn. Sinds Jolande Venema is er heel veel veranderd. Ja. Toen waren er ongeveer 2000 ja. van dit soort gevallen. Ja. Nu zijn het er nog tientallen. Ja. Is het haalbaar dat het nooit meer gebeurt? Nou, dat zou mooi zijn. Maar is het haalbaar? Dat kan ik. Eh, misschien dat er ooit iets gebeurt... waardoor we echt zeker weten dat het helemaal nooit meer zo is. Maar zover zijn we nu nog niet. Dus dat betekent dat er altijd mensen zullen zijn... die toch langere tijd vast moeten zitten... omdat er niks mee te bereiken is? Nou, nee, niet altijd... Ik reken op ontwikkeling, zowel binnen teams, binnen instellingen in het vak... en ook in vasthoudendheid. Doorgaan met zoeken naar een oplossing, al is het maar kleine stapjes... verbetering in iemands situatie. Wat dacht u gisteren? Hadden ze nog maar een keertje gebeld? Um, ik dacht uh, van, uh, nou, hier willen wij heel erg graag gewoon weer helpen. Want dat is nodig. Nou, dus ik zou in elk geval de instellingen, en alle betrokkenen gunnen... dat we verder komen en daar leveren wij graag een bijdrage aan. En niet alleen zorginstellingen kunnen de raad van het CCE vragen... ook familieleden en andere betrokkenen kunnen contact zoeken met het centrum. In Washington praat president Obama op dit moment met zijn Chinese collega Hu Jintao. Die brengt een vierdaags staatsbezoek aan de VS. De verwachting is dat tijdens het bezoek een aantal gevoeligheden... tussen de twee grootmachten natuurlijk niet onbesproken zal blijven. Rondinker in Washington, uh, verwacht je vuurwerk tussen die twee? Ja, het bot het niet echt tussen beide landen op dit moment. Het is bergafwaarts gegaan als het gaat in de, de betrekkingen. Maar tijdens zo'n officieel staatsbezoek... zal Obama natuurlijk zijn gast niet in het openbaar bekritiseren. En als hij dat al doet, dan is het indirect verkapt in, uh, verstopt in, in mooie woorden. Eerder vanmiddag was de officiële welkomstceremonie voor Hu Jintao. En toen zei Obama toch via een omweg iets over een van die heikele kwesties... namelijk de mensenrechten schendingen in China. History shows that societies are more... Harmonious. Nations are more successful. And the world is more just. When the rights and responsibilities of all, nations and all people are upheld. Including the universal rights of every human being. Ja, het maakt de wereld rechtvaardiger, zei Obama, als overal de universele rechten van de mens worden gerespecteerd. Hu nou, Jintao ging daar natuurlijk niet rechtstreeks op in. Anders dan een, een cryptische opmerking dat in zijn ogen ieder land het recht heeft op zijn eigen ontwikkeling. Ja, ze zijn natuurlijk heel zorgvuldig gekozen woorden... voordat je juist uitspraak daar in het Witte Huis. Maar hoe kijken nou de Amerikanen zelf tegen het bezoek van aan? Heel veel Amerikanen toch met argusogen, Tim, in spotprint. Bijvoorbeeld in de kranten zie je dat die Hu Jintao dan wordt afgebeeld... als, een, als Amerika's bankier of als de eigenaar van het Witte Huis. Uh, sommigen zijn echt bang dat China hun land overneemt. En de Chinezen die doen hun best om wil te kweken. Uh, bijvoorbeeld als je deze week op Times Square zou zijn geweest in New York... dan had je daar een spotje gezien geprojecteerd op een van die torens daar... met een boodschap van de Chinese regering. En je ziet het ook aan concrete economische uh, akkoorden die gesloten worden... Uh, Eerder deze middag al. De Chinezen hebben voor 45 miljard dollar aan investeringen aangekondigd. Onder meer bijvoorbeeld 200 Boeing-vliegtuigen die worden aangeschaft. Dat zal ook wel helpen bij het kweken van Goodwill. Al was het maar, benadrukt het Witte Huis, omdat die 45 miljard dollar zo'n kwart miljoen banen moet opleveren. En dat telt hier. Ja, het groot geld. Hè. Maar toch is er toch ook wel wat vrevel tussen Amerika en China op het politiek gebied. En vanmiddag, eh, als je naar minister Clinton van Buitenlandse Zaken luistert, dan, dan, dan bespeurt hij ook een heel heel zorgvuldig gekozen regie uh, met nogal wat kritiek, he, die ze leek te uiten. Het ging over de nucleaire problemen die Amerika heeft met Iran en Noord-Korea. En ze zei, en ik citeer haar, dat niet iedereen in China overtuigd is van sancties tegen Iran. Wat bedoelt ze daar precies mee? Die buitenlandse politiek, dat blijft zo'n lastig obstakel voor de Amerikanen. Er zijn sancties afgedwongen voor Iran vanwege de nucleaire plan in dat land. En een onderdeel daarvan is, is een uitgebreid handelsembargo. En Wat Clinton zei is dat de VS aanwijzingen hebben dat sommige Chinezen, en dan noemden ze dat entiteiten, bedrijven of de overheid, dat blijft dan de vraag, dat embargo niet naleven. Serieuze aantijging, benieuwd hoe de Chinezen erop zullen reageren. Maar Clinton die sloot ook af met een conclusie dat er heel veel voorbeelden zijn voor samenwerking werking, maar dat er ook punten zijn, waaronder Iran, waar China en de VS het op het ogenblik oneens over blijven. Ongetwijfeld te bespreken vanavond tijdens het staatsbanket op het Witte Huis. Morgen verder, Rod Linker, dankjewel. Het is lekker donker inmiddels in Nederland. Straks hopen we te horen of de dimbare straatverlichting in Berkeley en Schot werkt. We gaan nog een keer terug naar Gary van Pinksteren. Maar eerst het verkeer ANWB met Wijnand Svaan. Het staat 120 kilometer aan file. Het is een hele normale avondspits met ook weinig opzienbarende feiten. De meeste files staan nog bij Utrecht, gemiddeld 5 tot 7 kilometer lang. Wat opvalt is de lange file op de A15, van Rotterdam naar Gorkum... tussen de ambacht en Sliedrecht-Oost, 9 kilometer. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. In Tunesië wordt het maar niet rustig. De overgangsregering die het land moet leiden... na de vlucht van president Ben Ali... zorgt nog lang niet voor stabiliteit. Een aantal ministers is opgestapt. Omdat ze boos zijn dat enkele ministers... van het vorige bewind zijn blijven zitten. Zojuist in Tunis aangekomen... Uh, Mustafa Oepi. Goedemiddag, hoe is de situatie daar? Nou Tim, het uh, beeld is eigenlijk hetzelfde... als we ook hebben gezien uh, in de afgelopen dagen... veel en politie op straat. Veel mensen, ik zag uh, tanks in de straten van uh, de hoofdstad... Uh, met ook bloemen erop van mensen die het leger, leger vooral op het hart willen drukken... om toch nog altijd de kant van het volk uh, te kiezen. Uh, vandaag ook uh, wederom opnieuw demonstraties. En niet alleen in de hoofdstad Tunis, maar ook in andere steden. En de eis van die demonstranten blijft eigenlijk nog steeds hetzelfde. Namelijk dat geen enkel minister die onder het vorige bevind heeft gediend, uh, dat die deel uh, blijft uitmaken van de nieuwe regering. En je ziet ook dat getrouwen van Ben Ali, die het land willen ontvluchten, uh, worden gearresteerd. Dat is vandaag ook weer gebeurd. Uh, vandaag zijn ook tegelijkertijd de goede van de vorige president en zijn familie bevroren. Uh, er komt ook een onderzoek naar de bezittingen van uh, Ben Ali. Uh, kortom, uh, het net uh, uh, ja, rondom, niet alleen maar rondom... Uh, ...de getrouwen van Ben Ali, zeg maar, die nu ook in de regering zitten... ...maar ook van, van andere, uh, ja, andere uh, lieden die uh, de president hebben gediend... ...ja, het net om hen wordt steeds strakker. Ja, als je daar nu rondloopt in de straten van Tunis... ...merken dat de mensen toch al heel voorzichtig die angst... ...die angst uit het verleden voor het regime van zich af aan het werpen zijn... Dat wel, maar tegelijkertijd ook eigenlijk een beetje onzeker wat de toekomst gaat brengen. Nog steeds die uh, crisis uh, uh, uh, die nog steeds maar voortduurt, die niet opgelost wordt namelijk van uh, ja, wat voor regering moet er komen. De, uh, het leger, de rol van het leger blijft een beetje on, uh, onduidelijk. Uh, ik zag zelfs ook bijvoorbeeld in een aantal wijken van Tunis, ja daar zie je toch ook mensen de straat op uh, uh, gaan en proberen een soort burgerwacht te vormen. Om hun eigen nou ja, zeg maar bezittingen te beschermen. Ik bedoel, ik sprak vandaag ook iemand die zei: Ik ja, je je weet eigenlijk niet, niet meer wat, wie we wel en niet moeten vertrouwen. Mensen zijn bang voor chaos. Mensen zijn bang dat als deze crisis voortduurt. dat het wellicht ook zou kunnen leiden tot meer geweld. Kortom, onzekere situatie voor heel veel mensen hier in Tunesië. Ja, is het leger dan daarbij de enige stabiele factor? Daar lijkt het wel op. Maar tegelijkertijd vragen mensen zich ook. Van, kan het leger nu alleen maar toekijken en in ieder geval proberen voor stabiliteit te zorgen... ...of natuurlijk weten eigenlijk ook heel veel mensen dat achter de schermen het leger nog de, ja, de machtigste orgaan is van dit land. Je, je ziet dat er de uh, korte overleg wordt gevoerd, uh, ook, op de oppositiepartij, ook met de oppositiepartij, om hen vooral op druk te zetten... ...om te zeggen van jongens, nou uh, accepteer nu de situatie zoals die nu is, ook deze nieuwe regering... ...want het gaat uiteindelijk om dat we twee maanden nodig hebben... Om een soort overgangsperiode uh, te realiseren waarbij, nou ja, gewerkt kan worden aan nieuwe verkiezingen. De oppositie wil daar niets van weten. En het, mensen vragen zich ook af of het leger misschien op een gegeven moment het, ja, die, ja, die hele onderlinge geruzie uh, zat is en misschien zal ingrijpen. Kortom, uh, de rol van het leger is heel erg belangrijk, maar niemand weet ja, hoe, uh, wat voor rol wat, wat het leger gaat doen. Mustafa Oubi, vanuit Tunis, dank wel. Intelligente lantaarnpalen die minder licht geven als er niemand in de buurt is. Een project met deze straatverlichting start vandaag in berk Lenschot. En verslaggever Gary van Pinksteren onderzoekt met de buurtbewoners... of die intelligente lantaarnpalen wel degelijk werken. Ja, ik ga hier eens kijken, want ik ben hier nu bij mensen, daar staat inderdaad zo'n beetje in de tuin bijna, staat zo'n lantaarnpaal. Je ziet er ook de, de lampjes onder, dat, kennelijk, dat zijn kennelijk de sensoren. En ga hier eens aanbellen, om te kijken wat de mensen hier ervan vinden. Ik hoop dat ze me aanbellen horen. Zit hier heel gezellig binnen, zie ik zit, kan door het raampje kijken. Ah ja, daar zijn ze, meneer die piano speelt. Dag meneer. Dag meneer, ik zal mijn voeten netjes vegen ja, ja. bij u. Goeiedag, dank u dat ik bij u binnen mag komen. Oh, u heeft zo'n lantaarnpaal bij u in de tuin staan, hè? Ja, ja. Nou, het, het, hij staat uh, in het perkje van de gemeente, hè? Zouden we daar eens naartoe lopen? Ja, nou zeker. Huh? Moet even uw jas zijn, ja, dat begrijp ik, hoor. Dag mevrouw. Dag meneer. Ja, nou, we, we wilden graag even naar de lantaarnpall lopen als dat mag. En dan staan we echt bij ja. die lantaarnpall. Als u de gelegenheid heeft, ja, voor mevrouw is dat misschien nog niet het allermakkelijkste die loopt op krukken. Maar meneer is nu naar buiten gegaan, ik ga ook met hem mee. Zijn jas aangetrokken. Kijk, ja, het is, uh, het is hier niet in zijn tuin, maar inderdaad net aan de andere kon, kant van uw, uw tuin. Hier stond hij. Maar... Vroeger stond hier. En u... en nou staat In onze tuin, maar nu staat hij hier, dit is van de gemeente. Hè? Deze. Dus, dus u bent vooral blij dat hij verplaatst is? Ja, vindt u... ik ben vooral blij dat hij verplaatst is, want dit is uh, levensgevaarlijk voor het uitrijden. En merkt u er ook iets van dat die lampen inderdaad, heeft u gezien dat ze aan en uit gaan? Of dat nee, ze een beetje ding? Maar ik, maar ik, ik heb het nooit gezien. Misschien Heet... dat ik het nu voor het eerst zie, als het, als het, als het gebeurt. Want ja, Dat gaat kennelijk heel geleidelijk, hè? Oh ja, nou, ik, het is altijd voor mij een eenbonk een, een licht geweest hoor. Nooit, uh, nooit. Nee, want ik kan me ook voorstellen dat u misschien van tevoren ongerust was... dat het af en toe hard gaat, af en nee, toe zacht. Nee hoor, nee hoor, nee hoor, dat merken we. En trouwens doen de gedijnen dicht s'avonds. Nou dus, ja, uh, ja, dus heb je er gewoon <laughs> geen last van. Nee, daar heb je er geen last van. Uw zoon, hè? Uw zoon is hier op bezoek ja, nu? Ja, ik, ik ben hier op ja, bezoek. Hij, hij, hij is vaak bij ons op bezoek. Maar hij, uh, hij heeft het ook nog nooit gezien. Nee, dan heeft hij het gezien? Dus wel zeggen, dan moet ik dus wel zeggen dat die lampjes die dus nu, voor, nu voor het eerst branden, die dus detecteren. Oh, maar dan is het natuurlijk dat komt omdat de proef nu ja. net begonnen is. Ja, want inderdaad, je ziet wij hier... Wij namen dus inderdaad aan dus, uh, dat, dat die uh, lampen dus al uh, in uh, werking waren. Ah oh, ja, nou, maar dat is, het is inderdaad nu in werking getreden. En als je hier verderop kijkt, ja. dan zie je wel dat het zachter is, hè? Ja, zeker, ja, zeker. Het ja. is hier een stuk uh, uh, ja, verder moet ik zeggen. Nou, dan is het hier toch Echt? werkt het hier ja, dus, inmiddels het is een mooi. Mevrouw. Dat dat ongetwijfeld. En het is een verbetering, Weet dus ik? uiteindelijk kunnen de mensen hier in Berker Ernspot ja, zowel zuiniger als veiliger leven. Dat we maar weten. En die verlichting is in de buurt van Tilburg in Brabant... in Berkel en Schot. van Pinkschot, dank wel. We laten hier het licht in onze studio nog even aan... want in Den Haag wordt behalve over Brandon ook gesproken... over het rookverbod. Minister Schipper van Volksgezondheid... wil het rookverbod strenger handhaven. Ze blijft bij de versoepeling voor kleine cafés... maar voor de overige horeca geldt... dat het juist streng gecontroleerd zou worden. Dat zei ze vanmiddag in een debat met de Tweede Kamer. De minister onderzoekt ook of een rookverbod op schoolpleinen haalbaar is. Ik vind het zelf onacceptabel dat er, uh, 51% van de cafés... Uh, horecagelegenheden zich niet houdt aan de wet. En dat moeten we dus verbeteren. Dus die handhaving, die moet, daar moet echt een zijn tandje bij. Ja. De heer Van der Staaij verwoordde het. Uh, als volgt, sinds die versoepeling er is voor de kleinere cafés... is er een soort van maatschappelijk signaal van... we nemen het niet meer zo nauw. Deelt u dat? Eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik dat vanaf het moment dat er een rookverbod werd afgekondigd... er al heel veel rumoer was in de samenleving van voor- en tegenstanders. En je ziet dat dus ook uiteindelijk ieder gaatje... daar sprong wel iemand in om zich er niet aan te hoeven houden. Er waren rechtszaken. Eh, wat ik graag wil, is we hebben een versoepeling voor hele kleine cafeetjes waar maar één persoon eh, alleen de eigenaar in staat. Dus waar geen personeel is die beschermd moet worden tegen de rook. Alleen in die cafés kan gerookt worden... En voor de rest gaan we gewoon strikt handhaven. En wat stelt u zich voor bij strengere handhaving? Nou, we hebben nu een boete die begint bij 300 euro. Kijk, 300 euro is voor een beetje grote horeca-gelegenheid eigenlijk peanuts. En wat we dus moeten doen, uh, vind ik, dat we er echt een serieuze boete op moeten zetten. Die ook serieus genomen wordt door de horeca-ondernemer. En wat is dan een serieuze boete? Nou, dat onderzoek ik nu, maar hij moet wel fors omhoog, dat is duidelijk. Nou, ieder jaar beginnen er tienduizenden jongeren met roken. Bijvoorbeeld op het schoolplein, waar, of uh, naast de school, waar vriendjes zeggen, ah, joh, dat is toch stoer. Hoe staat u? tegenover rookvrije schoolpleinen? Nou, de jeugd heeft de toekomst. Dus als je ergens moet beginnen, dan is het bij jongeren. Uh, als die niet gaan roken, dan scheelt dat ongelooflijk veel narigheid op laatige leeftijd. Dus daar is volgens mij kamerbreed overeenstemming over. En wat ik zeker wil onderzoeken, is of het mogelijk is om uh, scholen te dwingen uh, een rookverbod op hun schoolplein in te stellen. Ik weet niet of dat kan. Ik wist ook niet dat er zoveel gerookt werd op schoolpleinen. Ik heb een dochter die is nog lang niet in die leeftijd. Dus ik, ik moet dat even onderzoeken. En ik moet daar ook mijn collega van onderwijs over spreken. Wat is dat te realiseren en hoe kunnen we dat dan het beste samen doen? Maar u vindt het wel een interessante gedachte? Ik vind het zeker een interessante gedachte. Want het is een slecht teken als er kinderen, jongeren op schoolpleinen al roken.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 De Tweede Kamer waardeert de reactie van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten op de kwestie Brandon. Volgens de staatssecretaris is de vastketening van Brandon weliswaar volgens de regels, maar wenselijk is het niet. Ze gaat praten met de sector en met de moeder van Brandon om een betere oplossing te vinden. De Zwitserse ex-bankier die gegevens over zwartspaarders aan Wikileaks had gegeven, heeft een voorwaardelijke boete van ruim 5000 euro gekregen. De man zelf zegt dat hij handelde uit louter nobele motieven... maar volgens de bank ging het om rancune over zijn ontslag. Deze week gaf de ex-bank hier overigens opnieuw gegevens... over zwart aan en Wikileaks. In de Limburgse bouwfraudezaak is uitspraak gedaan. De twee ex-directeuren van bouwbedrijf Janssen de Jong... krijgen 14 respectievelijk zes maanden cel voor omkoping. Er zijn ook ambtenaren voordeeld die zich lieten omkopen. De zwaarst gestrafte moet twaalf maanden de gevangenis in. Het bouwbedrijf zelf had eerder al een boete van 3 miljoen euro gekregen. En OV-personeel in de drie grote steden dreigt met acties... als de aanbesteding van het openbaar vervoer doorgaat. 14 februari willen ze actie voeren in Amsterdam... de 15e in Den Haag en de 16e in Rotterdam. Er rijden dan minder trams, metro's en bussen... en een deel van de dag rijdt er helemaal niets. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. In het zuiden van het land zitten nog een paar buien. Plaatselijk valt er ook natte sneeuw of hagel uit. De buien trekken weg naar België. Verder is het droog en het klaart op. Aan zee kunnen vanavond en vannacht nog wel een paar buien ontstaan. Het wordt een behoorlijk koude nacht, rond 3 graden in het zuidwesten, tot plaatselijk min 2 in het binnenland. Landinwaarts moet u ook rekening houden met enkele mistbanken. En lokaal kan het ook glad worden. Morgen begint de dag met wit bevroren weilanden en plaatselijk mistbanken. Overdag schijnt de zon en het blijft droog. Alleen in Zuid-Limburg kunnen hardnekkige wolkenvelden voorkomen. Het wordt 2 tot 5 graden, de hoogste temperaturen dicht bij zee. De wind waait morgen uit het noorden, is zwak tot matig. De verwachting voor vrijdag is wat lastig. Er is kans op zon, maar daarnaast kunnen mist- en wolkenvelden ook de hele dag blijven hangen. Het blijft wel droog en het wordt een graad of 5. In het binnenland, of in het weekend wil ik zeggen, is het vrij weer, Veel bewolking en wat lichte neerslag. Overdag wordt het een graad of vijf. En s'nachts kan het een graadje vriezen. De ANWB-verkeersinformatie. De avondspits is normaal verlopen. Er staat nog 60 kilometer aan Fide. Het begint nu snel op te lossen. Er zijn weinig opvallende zaken eh, vandaag. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum gebeurde een ongeluk. Tussen door Ambacht en Sliedrecht-West staat 6 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1 WNL Avondspits Petra Grijs. Het computervirus is jarig en. Leer nou toch eens Duits. Ik zeg altijd wel al, wijze, een Rudy Karel Duits. Dat, is, dat valt in Duitsland prima, dat is precies wat ze van ons verwachten. Goedenavond, dit is WNL Live vanaf de redactie in Amsterdam. Tot 7 uur zijn we bij u op Radio 1. Topcoach Louis van Gaal van Bayern München. Gaat hij nou terug naar Ajax of niet? Gisteravond maakten wij een avondspits bekend dat hij de LEF Award heeft gewonnen. Dat is de prijs voor de ondernemer met het meeste LEF. En LEF kan inderdaad van Gaal niet worden ontzegd. Want nog niet zo lang geleden zei hij in het programma Nova College door het volgende... over een mogelijke terugkeer naar Ajax. Ik kom niet meer terug naar Ajax. Nooit meer of niet meer? Nee, Nooit ik ben, meer. Ik ben op, tot op het bot ben ik beledigd. Tot op het bot. Dan ben je Louis van Gaal niet waard. En keer niet terug naar Ajax. Duidelijke taal. Maar aan het eind van vorig jaar maakte hij bekend... een terugkeer toch niet uit te sluiten... mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet Van Gaal algemeen directeur worden van de club... en wil hij echt beleid voeren... en niet door de Raad van Commissarissen worden tegengehouden. Voor zo'n opmerkelijke draai... Moet je wel degelijk lef hebben? Ik heb bij Nova dat gezegd. En uh, op Nova zijn er zoveel reacties gekomen. Dat heb ik niet gedaan. Uh, mensen hebben Nova gebeld. Supporters? Me ja. Uh, mensen hebben nu sport uh, gemaild en gebeld. Uh, over dat feit. En uh, toen dacht u? Dan heb ik alleen maar gezegd dat uh, als zoveel supporters uh, in mij geloven... dan wil ik mijn mening nog wel eens herzien. Maar dan moeten nog wel al die voorwaarden worden ingevuld. En die voorwaarden worden echt niet ingevuld. Dus uh, uiteindelijk zal ik niet uh, naar Ajax terugkeren. Oh, je maar... maakt uw supporters blij met de dode mus? Nee, ik, ik... Nou, dat is niet zo. Want ik heb uh, uh, nog een keer uiteengezet. Uh, op welke wijze ik eventueel terug zou kunnen keren. Ja. Nou, ik ga er niet van uit dat ze al die voorwaarden zullen invullen... want er zijn zoveel belangen uh, binnen Ajax, dat zullen ze niet doen. Dus uh, is uiteindelijk toch uh, hetzelfde resultaat. Ja. Een van die belangen binnen Ajax is het grote belang... Nou ja, de vriendschap, laten we het zo zeggen, met Johan Cruijff. Nog niet zo lang geleden hebt u gezegd... Ja, hij moet die strijdbel maar eens gaan begraven. Wat moet u doen? Ik moet niet zoveel doen, want ik heb nooit uh, iets uh, over Cruijff gezegd. Cruijff heeft alleen maar iets over mij gezegd. En dat heeft hij meerdere jaren achtereen uh, gedaan. Want Frank de Boer, huidige hoofdtrainer, zegt... Nou, het, het, het, ik zou het fantastisch vinden als die twee weer ja, het met elkaar kunnen gaan vinden. Het zou voor Ajax ook heel goed zijn. Nou, dat, dat uh, moet de toekomst ook nog uitwijzen of dat voor Ajax goed is. Dus ik, het is natuurlijk een, uh, een loffelijk streven van Frank de Boer. En voor u? Voor mij is dat geen loffelijk streven. Meer utopie dan realiteit? Uh, voor mij is het zo dat uh, ik uh, de st strijdbel nooit geheven heb. En dat is uh, het beeld wat ik heb. En uh, je moet de wereld niet uh, omdraaien. En nu, naar het trainingsveld? Nee, want ik ben nog... Uh... Hier bezet. Ik zal nog even uh, moeten netwerken, want dat heb ik ook net geleerd. Dat je moet netwerken en dat je over generaties heen moet stappen. Dat wist u, dat u toch ik, wel? Uh, dat doe ik nu ook, hè, mee, om met jou te spreken. Ja. Maar u wist toch wel dat u moest netwerken? <laughs> ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, uh, netwerken in de voetballerij heb ik nooit gedaan. Heb ik echt nooit gedaan. Ik, ik heb altijd mijn doelen bekendgemaakt, dat is mijn strategie geweest. En dat heb ik ook altijd gedaan. Dat heb ik nu ook weer uh, gezegd. Ik heb vier opties. Ik kan bondscoach worden. Ik kan uh, algemeen directeur van Ajax worden. Dat is een, uh, mijn contactverlengen bij Bayern. En ik stop ermee. Dat zijn de vier opties. Dus iedereen die mij graag zou willen uh, houden of hebben... die kan zich uh, dan uh, melden bij mij. En zometeen vind ik zelf een heel interessant onderwerp. Vrouwen in België die verdienen meer dan de mannen daar. Hoe ze dat doen, dat hoort u zo. Eerst financieel nieuws bij WNL. AIX ja, is bijna 1,5% lager gesloten op 358 punten. Fred Huibers van Hack Value Funds, goedenavond. Goedenavond. Ja, Zo'n beetje alles waar een chip in zit deed het goed vandaag, toch? Maar de beurs was minder enthousiast. Hoe komt dat? Nou, het is vaak zo op de beurs. Als het uh, nieuws eenmaal uh, bekend is... dan, uh, dan gaat, het, uh, gaat het vaak uh, naar beneden. Bezit van de zaak is het einde van het vermaak... Dus met verwachtingen stijgen dingen, maar is het dan eenmaal realiteit... dan wordt er weer met, uh, met het langgerekte nek gekeken. Komt er nog meer? En dat viel een beetje tegen. Wat een verwende types toch op die beurs? Ja, het zijn, het zijn net boeren. Het is nooit goed. <laughs> zeg, verder ontmoeten de economische giganten China en Amerika... elkaar uh, vandaag, Chinese president, bezoekt de Amerikaanse. Wat staat er op de economische agenda tussen die twee? Nou, Wat Amerika betreft uh, staat zoals van ouds dus, uh, de munt van China. Uh, de Amerikanen vinden dat hij kunstmatig laag gehouden wordt zullen de Chinezen dat, dat niet meer doen. Nou, uiteraard ontkennen de Chinezen dat, maar het toeval wil elke keer op zoek gaan... dan gaat die munt wat omhoog, alsof ze een presentje meenemen. Andersom wil China heel graag toezeggingen van de Amerikanen... dat zij nooit met heffingen zullen komen, zodat zij kunnen blijven exporteren. Dus de goederen gaan van China naar Amerika... en het geld gaat dan vervolgens weer van uh, Amerika naar China wat betreft de leningen die de Amerikanen nodig hebben. En zo gaat het cirkeltje maar door. Ja, maar ze komen er wel uit, denk je? Ik denk dat ze elkaar heel hard nodig hebben. En als de een en de ander naar beneden duwt, dan zit hij eraan vast. Dus uh, dat zou heel dom zijn. Ze komen niet van elkaar af. Dankjewel. Ja. Fred Huibers van Hack Value Funds. Dit is WNL Radio 1 en we zijn ook te volgen op Twitter. Jawel, het avondspits WNL. Zometeen. Het computervirus is jarig, bestaat 25 jaar. Maar ik denk dat er maar weinig computersgebruikers zijn, computergebruikers zijn die op dat verjaardagsfeestje willen komen. Dat zometeen. Eerst, ja, hoe doen ze dat toch? Vlaamse vrouwen die verdienen per uur meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse regering. En aan de lijn is Bart Provost. Hij is van de Expert Academy in Antwerpen. Expert op het gebied van onderhandelen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wij vrouwen hier in Nederland zijn heel jaloers hoor. Hoe doen ze dat toch, die vrouwen daar bij u? Ja, gek hè? Nu, Eerst even uh, punt. Het gaat dan om vrouwen tussen 25 en 40. Dus uh, jammer genoeg niet om alle vrouwen, nog niet. Hè, dat, dat komt allicht nog wel, wie weet. Uh, maar er zijn, zijn een aantal verklaringen voor. In de eerste plaats zie je dat vrouwen uh, een hogere opleidingsgraad hebben dan mannen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het beroep van dokter, van arts, dan zie je dat er ook een, een enorme vervrouwelijking aan de gang is. Uh, laat dat nu ook net een beroep zijn waar je net iets meer verdient dan. Uh, sectoren die ook veel meer stabiel zijn, die werkzekerheid bieden, zoals de zorgsector waar de komende jaren nog heel veel personeelstekort is. is, zijn heel stabiele sectoren. En dat maakt eigenlijk toch een stukje dat uh, tussen 25 en 40 de Vlaamse dames... Uh, met Die doen het goed. ...dan de Vlaamse heren. Ja, ja, en ze dringen beter door tot de top dan de Nederlandse vrouwen. U bent expert op het gebied van onderhandelen. Wat adviseert u ook de vrouw hier in Nederland tijdens zo'n salarisonderhandeling? Um, ik zou daar heel vooral gaan kijken naar, naar uh, het verbindende karakter. Jullie, jullie vrouwen, uh, de dames zijn daar sterker in. En bij heren gaat het heel vaak uh, om, om een rondje af te roeven, om een stukje status te bekomen van alles wat ik win uh, is in jouw nadeel, dat is lekker, want dan ben ik net iets meer dan jij. Mm. Uh, terwijl de dames die, die slagen er net in, van op heel jonge leeftijd. overigens. Dus, eh, om, om net dat stuk verbindende te gaan zoeken. Om te gaan kijken wat de behoeften en de belangen zijn van beide partijen. Eh, ik denk dat dat op zich ook een heel belangrijke is. Eh, als je dat eh, bekijkt in, in de trainingen rond of de coachings rond onderhandelen... dan is dat trouwens ook de ultieme strategie om, om echt je doel te gaan bereiken. Dus eigenlijk heel subtiel naar de gezamenlijke uh, ja, doelen te streven. Ja, en wat is dan één hele concrete tip als je met je baas moet onderhandelen? Goh, ik ga je heel even het voorbeeld geven. Stel, stel je voor, er zijn twee mensen, stel, zet dan twee mannen in een kamer, de ene wil naar Benidorm, de andere naar de Pyreneeën, dat wordt dan een rondje arm worstelen. Dat is net niet de goede manier. De beste manier is eigenlijk om te gaan vragen van, en dat blijken vrouwen beter te kunnen doen dan mannen, dat, dat ligt in hun communicatieve aard, is dus om te gaan kijken van, ja maar wat vind je dan zo belangrijk aan Benidorm? Waarom wil je er eigenlijk naartoe? Dus dat is een heel belangrijke tip, en in die zin zou ik haast tegen dames blijf jezelf. Um, heel vaak zullen mannen, maar dat is kwestie van perceptie, denken. Ja, vrouwen zijn net iets softer of iets zachter. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Vrouwen gebruiken juist, uh, gebruiken juist die, die hele mooie verbindende communicatie. En ondertussen krijgen ze wel wat ze willen. Ja, absoluut. Dank u wel. Dus eigenlijk doen ze het nog helemaal niet zo slecht. Niet eigenlijk zo slecht. Ja. Dank u wel. Bart Provost van de Belgische Expert Academy. Zometeen de ambassadeur van de machinekamer van Europa, Duitsland. En dan nu het rookverbod in de horeca. Volgens cijfers van de voedsel- en warenautoriteit... wordt in ongeveer de helft van de cafés en discotheken gewoon weer gerookt. En dat terwijl het kabinet dat alleen toestaat voor kroegjes zonder personeel. En die kleiner zijn dan 70 vierkante meter. Het CDA wil daarom dat er een kliklijn komt... waar mensen anoniem kunnen melden dat er illegaal gerookt wordt in cafés of restaurants. Maar die mogelijkheid die is er al. Op internet, bij Clean Air Nederland. En daar wordt behoorlijk wat afgeklikt. Op 18 december met mijn echtgenoten naar de Heren in Heru Gewaard geweest, al waar een burlesque avond was. Deze is voor ons grondig verpest aangezien er volop gerookt wordt en de asbakken op de bar stonden. Ons zien ze daar niet meer. SONT met Sandra Hollander. Goedemiddag, mevrouw Hollander. U bent opvoedingsadviseur bij SONT Kwaliteit in Opvoeden. Hoe moeten we nou aan onze kinderen uitleggen dat uh -huh. in Den Haag, nou ja, het klikken gepromoot wordt? Ja, ja. Kijk, als je het weer hebt over gevaar of uh, een dreiging, uh, dan kun je denk ik goed aan kinderen uitleggen dat er een uitzondering is. Ja. Dat alleen in hele ernstige gevallen, als er een kind in nood is, dat je je dan niet aan de regel hoeft te houden dat we niet. Klikken. Maar in alle andere gevallen dat je je aan de regel moet houden. Precies. Net zoals alle andere mensen. In restaurant Small Talk te Vlissingen... staan de asbakken sinds het rookverbod al jarenlang gewoon op tafel. Wij zijn naar het voorgerecht weggegaan. Café Tribunaal in het centrum van Tilburg. Ik kwam daar laatst met ons dartteam... en moest me eerst een weg banen door de rook om bij het Dartpoort te komen. Echt ongehoord. Wat ik in ieder geval zie en wat wij ook leren in onze training... aan zowel ouders als uh, kinderen... is dat we, ze willen dat ze mensen direct aanspreken. Dus dat ze, als ze zien dat iemand zich ongewenst gedraagt... of iemand uh, gedraagt zich onprettig te, tegenover het kind of tegenover de ouder... dat je, dat je daar ook iets van uh, mag zeggen op een, op een prettige en uh, rustige manier. Want dat werkt vaak uh, het beste. Het betreft hier een klacht over het Stadscafé op de Markt in Zaltbommel. Dit is de enige gelegenheid in Zaltbommel waar jonge lui uit kunnen in het weekend. Het is hier de omgekeerde wereld. Het ziet er zo blauw van de rook dat vele niet-rokers buiten gaan staan tot ze weer verkleumd naar binnen moeten. Kwart voor zeven. Deze week in Spits. Gesprekken met Nederlandse ambassadeurs uit de hele wereld. Vandaag Marnix Krop. Hij is ambassadeur in Duitsland. Ja, en het Duits doet het niet zo goed in het Nederlandse onderwijs. Werkgevers die maken zich daar zorgen over. En dat is niet voor niets, zegt Krop. We zijn een hele sterke partij in Duitsland. We zijn de tweede importeur op de Duitse markt. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, Duitsers uh, overal algemeen graag Duits spreken. En als Nederlandse... Exporteurs Duits spreken en dan helpt het bij, uh, bij het verkopen van de spullen. Moet je heel goed Duits kunnen spreken? Nee, je hoeft helemaal niet heel goed Duits kunnen spreken. En Nederlanders leren over het algemeen vrij snel Duits. We verstaan het vrij goed, heel snel. En we spreken het over het algemeen ook goed. En Duitsers verwachten helemaal niet dat wij perfect Duits spreken. Uh, ik zeg altijd al grappende wijze: een Rudy Karel Duits, dat, is, uh, dat valt in Duitsland prima. Dat is precies wat ze van ons verwachten. Uh, Linda de Mol Duits en uh, André Rieu Duits. Dat is precies wat ze willen horen en uh, dat is ook helemaal niet zo moeilijk. Alleen moeten we er wel wat uh, ons best voor doen. Goed, ondertussen ontpopt Duitsland zich als het powerhouse van Europa... terwijl andere landen nog worstelen met de crisis. Gaat het met de Duitse economie erg goed? Hoe komt dat? Ja, dat is een, uh, een lang verhaal, maar het, in het kort komt erop neer... dat Duitsland heeft een hele moeilijke periode heeft door, door, doorlopen... 15, 20 jaar lang spraken we eigenlijk een beetje over het, het zieke kind van de, van de Europese economie. Maar uh, Duitsland is wat uh, trager geweest met het doorvoeren van hervormingen. Maar die zijn uiteindelijk wel uh, doorgevoerd in de, op de arbeidsmarkt, uh, in, de, uh, in de pensioenen, in de gezondheidszorg. Uh, maar Duitsland heeft heel lang vastgehouden aan, uh, aan een industrie. En aan het zijn van een industrieland. En dat was in een periode dat iedereen vond... dat we ons allemaal moesten concentreren op uh, dienstverlening... op financiële sector, op de, op de dotcom-economie. En uh, het leek alsof Duitsland een ouderwets land aan het worden was. Uh, maar met die hervormingen, en ook met de Duitse herinnering trouwens... heeft Duitsland zich eigenlijk helemaal herschapen. Uh, en uh, is uh, met, met, een, met, een, met een industrie... Die, uh, die precies de producten produceert die de wereldeconomie nodig heeft. Om welke producten gaat het? Nou, dan gaat het voor een deel, Het gaat haast altijd om technisch hoogstaande producten. Uh, dat, de automobielindustrie is natuurlijk zeer be bekend. Maar het gaat, als je naar een fabriek gaat, ook in Nederland, en je kijkt welke machines daar nou staan, er zijn haast altijd Duitse machines. Dus het zijn kapitaalgoederen, het zijn productiegoederen, waarmee andere dingen weer worden gemaakt. En hele degelijke goederen. Hele degelijke goederen. Duitsland zijn. Uh, ja, zijn zeer kwaliteitsgevoelig. Uh, die eisen stellen, ze stellen hele hoge, hoge eisen aan zichzelf. En ze stellen ook hoge eisen aan, uh, aan de importeurs in hun land. Uh, maar als je dat doet, als je dat goed doet, dan heb je een, uh, een fantastische markt. En uh, wat blijkt de laatste drie, vier jaar, daar, doet Duitsland het voortreffelijk op de wereldmarkt... En via Duitsland doen wij het eigenlijk ook weer een stukje beter op de wereldmarkt. Want, ja, want hoe, hoe profiteert Nederland daarvan? Nou, een niet gering deel van onze export gaat naar Duitsland, 25 procent. Een groot deel van de doorvoer in Rotterdam gaat naar de, en, en, en ook Schiphol gaat naar Duitsland. En als de Duitse producten op de wereldmarkt gevraagd worden... en weer via Rotterdam de, de wereld daarin gaan, dan gaat dat... Nederland in en Nederland uit. En u ziet ook dat de Nederlandse cijfers, de groeicijfers... voor een deel afhankelijk zijn van de, van de Duitse groei. Duitsland is een hele belangrijke handelspartner voor Nederland. Het is ook een land waar Nederlanders ook wel ondernemen. Uh, kunnen die ondernemers een beetje gedijen in, die, in de Duitse cultuur? Oh ja, heel goed. Duitsers en Nederlanders lijken over het algemeen... Uh, ja, niet helemaal op elkaar, maar wel uh, redelijk veel. Ik denk dat, uh, dat wij uh, zeg maar meer met Duitsers gemeen hebben dan met uh, Belgen of met uh, Engelsen. Uh, zeker met Fransen. Uh, en je ziet dat ook uh, ongelooflijk... Het is, het is niet een heel belangrijke part partner. Het is de veruit de belangrijkste partner. Een kwart van onze export gaat naar Duitsland. We zijn ook veruit de grootste investeerder in Duitsland. Uh, er zijn iets van 3000 Nederlandse ondernemingen die daar... Uh, zich gevestigd hebben. Is het moeilijk voor Nederlandse ondernemers... om zich daar te vestigen? Om te kunnen slagen in Duitsland? Nee. Uh, en ja ook weer. tegelijk. Het is, ja, het is moeilijk omdat je... aan hoge eisen... Uh, aan hoge eisen moet voldoen. Duitsers stellen die hoge eisen aan zichzelf... en aan anderen. Maar als je eraan voldoet... en die hoge eisen betreffen... vooral kwaliteit van de productie... en ook zitten in de cultuur. Uh, ze willen graag dat je... Uh, dat ze je op je... Op het door jou gegeven woord kunnen afgaan. Het gegeven woord moet gelden. En moeten, je moet betrouwbaar zijn, je moet uiteraard betalen, et cetera. En je moet leveren wat je hebt beloofd. En als je dat allemaal doet, dan slaag je in Duitsland. En er zijn ongelooflijk veel Nederlanders die slagen in Duitsland. Doe je dat niet, ja, dan, dan, je, dan zijn de druiven zuur. Maar als het lukt, dan lukt het overal. Nou, dat is inderdaad zo. Als je, als je in Duitsland slaagt. Dan zijn er weinig landen in de wereld waar je uh, niet slaagt. Zij het uh, dat je in China natuurlijk uh, andere taalproblemen hebt dan in Duitsland. Dan maar... kom je niet zover met een Duits accent alleen. Nee, maar de kwaliteit van de productie en van de, en van de leverantie en van de diensten die je levert. Als je daar in Duitsland mee slaagt, dan slaag je bijna overal. Ik wil nog even met u naar de toekomst uh, kijken. Heel kort, China heeft Nederland... ...van de troon gestoten als het gaat om export naar Duitsland. Uh, wat moet Nederland doen om toch zo hoog mogelijk in die lijst voor te blijven komen? Nou, het belangrijkste is denk ik uh, vernieuwing. Uh, vernieuwing van je productie. Produ uh, die, die dingen produceren waar je, uh, waar je echt beter bent dan anderen. Uh, want als je net zo goed bent als anderen... ...dan heeft de Duitser toch de neiging om uh, een Duitser uit te zoeken uh, en niet een buitenlander... Uh, en, uh, dus innovatie uh, is denk ik het sleutelwoord. Uh, ik ben ook erg blij dat dit kabinet uh, daar sterk op inzet. Uh, ik was toevallig net ook bij een, uh, een bedrijfsbezoek. Ik heb Hoogovens in, uh, in, in IJmuiden bezocht. Tata Steel heet dat tegenwoordig. Uh, die produceren iets van 8 miljoen ton staal per jaar. Daarvan gaat uh, meer dan een miljoen naar de Duitse automobielindustrie. En dat kunnen ze onder andere omdat ze hun productie permanent vernieuwen. Ze, alle nieuwe producten die zeer aantrekkelijk zijn voor de Duitse automobielindustrie. Uh, nou, dat is één voorbeeld. Er zijn een reeks voor voorbeelden van, van de Nederlandse bedrijven... die het heel goed doen op de Duitse markt. Uh, juist omdat ze voorop lopen in, uh, in, in, product, in productie... Uh, in design en hoe het uitziet. En innovatie dus, zegt u. Tegelijkertijd bent u hier en misschien heeft u dat ook wel gezien... wordt er overal geprotesteerd door studenten... omdat er wordt gekort op de universiteit. Wat vindt u daarvan? Ja, dat, uh, daar, kan ik niet, daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op. Nee, want ik kan me voorstellen... dat is natuurlijk, als je oh, als het hebt over innovatie... dan heb je het ook over onderwijs, over hoogwaardige kennis. En uh, ja, wellicht dat dat dan weer niet zo goed meewerkt. Ja, maar goed, dan komen we in een heel andere discussie terecht over uh, de, op het, uh, de noodzakelijke bezuinigingen op, uh, uh, op de overheidsbegroting. En overigens kun je ook met bezuinigingen uh, nog steeds uh, innoveren. In feite dwingt, dwingen bezuinigingen vaak tot slim opereren. En dus is, is het op ook manier niet erg voor een, voor een organisatie als een universiteit om te moeten bezuinigen. Dank u wel. Vandaag precies op de kop af. 25 jaar geleden maakte de wereld kennis met het eerste computervirus. Martine Verhoef. 19 januari 1986 zonden twee Pakistaanse broers via diskettes het eerste computervirus de wereld in. Niet echt reden tot een feestje, zou je zeggen. Want virussen kosten sindsdien het bedrijfsleven elk jaar honderden miljoenen euro's. Virusanalist Eddie Willems van securitybedrijf G-Data legt uit waarom er zoveel geld te verdienen valt... met het ontregelen van andermans computers. In het, in het begin was het echter iets waar dat je gewoon een beetje... Ja, ja, wat kinderen zich gingen bezighouden en zagen hoe ver ging mijn virusje. Maar nu zit iets anders, nu zit daar gewoon weg geld achter. En men wilt gewoon weg geld afhandig maken van de mensen. En dan kan je dus bij wijze van spreken daar natuurlijk ook... Programma's op plaatsen waar dan spyware in zit, zoals wij dat noemen. Die spioneert als het ware op je computer. en die gaat bijvoorbeeld achter je creditcardgegevens aan. of achter je bankgegevens. en zo wordt je dan uiteindelijk geld afhandig gemaakt. Sinds 1986 hebben een groot aantal beroemde virussen de revue gepasseerd. Laten we toch eerst niet vergeten met uh, het Brain Virus. dat in feite al zien wordt, min of meer. als het aller, aller eerste virus. Uh, maar dat die vette groen is als een kopieerbeveiliging. Maar het had alle kenmerken van een echt virus uiteindelijk. Dus dat was terug in het jaar 1986. We springen dus naar het jaar 2000... en daar zagen we dan uiteindelijk het I Love You virus. En daarachter zijn het heel veel bekende dingen, zoals het Melissa-virus en dergelijke, die zich allemaal voortplanten via uh, e-mail. Het virus bestaat nu dus 25 jaar. En Sarah of Abraham? Gaat hij ook nog wel zien? Gegarandeerd. Ik denk dat we eerlijk gezegd nu nog maar het topje van de IJsberg hebben gezien. Uh, dus uh, zeker als je de laatste twee, drie jaar bekijkt... dan zien we dat daar miljoenen virussen en malware bijgekomen is. Uh, ik denk dat we ja, de volgende 25 jaar uh, ja, zeker uh, op onze tellen zullen moeten letten. Op het internet en alles wat met computers te maken heeft. De grootste uitdaging voor de komende tien jaar en de gerichte aanvallen. Dus oftewel eventuele sabotageacties via uh, malware. Dit is ook wat we bijvoorbeeld verleden jaar hebben gezien... ...met het stuksnet, worm of virus. Uh, stuksnet is uiteindelijk een, een, een virus of een worm... ...die erin geslaagd is om een, uh, laten we zeggen... ...nucleaire fabriek in Iran te bereiken. En daar heeft men als het ware het atoomprogramma in de war gestuurd. Of dat is althans toch wat dat uh, beweert is nog niet 100% zeker over deze zaken. Maar toch, alleszins, dit is iets wat dat we zeker nog... of dergelijke acties zijn we zeker dat we die in de loop van volgende jaren... nog meer zullen te verwachten krijgen. En bij virusanalisten die hun boterham ook aan de vondst van deze twee Pakistanen te danken hebben... wordt dit jubileum niet gevierd. Wel, Het enige waar wij een taartje voor uh, gehad hebben is dat wij zelf 25 jaar bestaan... Dus uh, GTA bestaat inderdaad 25 jaar. En vandaar natuurlijk dat we zelf wel een uh, flesje hebben opengetrokken. Maar ja, dat heeft te maken met het feit dat we een beetje goed vooruitgekeken hebben. Maar niet echt met het feit dat, uh, dat we echt die virussen, uh, ja, het 25 jaar bestaan van gingen vieren. En vanavond om vijf van half negen uitgesproken WNL met een reportage over babyboomers. Gemaakt door Con van Groesen en die zit hier bij mij aan tafel. Koen, ja, wat moeten we er nou mee? Met, Wel of? Met babyboomers. Nou, 2011 is het jaar van de babyboomer. Uh, de grote grijze golf gaat nu met pensioen, of in ieder geval officieel met pensioen. Want wat blijkt? Bijna niemand werkt nog tot zijn 65ste. Dat is 1 op de 8. En van de 55-plussers is de helft al gestopt met Ongelooflijk. werken. Ongelofelijk. En wat doen ja. die dan? Wat doen die dan? Nou ja, daar moet je vanavond kijken. Maar die we gaan bijvoorbeeld dansen voor senioren. Die staan op de golfbaan. En we gaan met Jan Nagel, de oprichter van de partij 50PLUS... op jacht naar zijn stemvee, als ik zo britaal mag zijn. Naar zijn stemmers. En waarom zo'n partij? En uh, is het ook goed voor de jonge generatie... dat er nu een oudere partij komt? Ja. Dat vanavond dus in uitgesproken WNL op Nederland 2 om 5 voor half negen. Avondspits zit erop, straks op deze zender. Langs de lijn met eredivisievoetbal. VVV Venlo tegen FC Utrecht. FC Twente tegen Heracles. AZ tegen NEC. En natuurlijk, jawel, Ajax, Feyenoord. Wat zal het worden wat WNL betreft. Tot morgen en tot die tijd op internet zijn we te vinden via avondspits.fm. Tot morgen. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. WorldTicketcenter.nl. OT Theater speelt On Wings of Art 2. Een voorstelling van Gerrit Timmers over verwondering. Tot en met 27 februari in het OT Theater Rotterdam. ot-rotterdam.nl. Omdat mijn zus multiple sclerose heeft, zie ik van heel dichtbij wat voor invloed MS op je leven heeft. MS is een slopende ziekte die grillig en onvoorspelbaar verloopt. Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig. Ruim 100 onderzoekers zijn dagelijks bezig met het zoeken naar dé oplossing voor MS. De stichting MS Research stimuleert dit onderzoek en maakt het financieel mogelijk. Steun MS Research en geef mensen met MS zicht op een betere toekomst. Ik ben Helga van Leur.